Jan van der Putten met het NOS Journaal in de Amsterdamse wijk. Er was uit het auto gestapt en vuurde een aantal schoten af. Mogelijk met een automatisch wapen, meldt AT5. Hij is er met hoge snelheid vandoor gegaan. Over de identiteit van de gewonden is nog niets bekend. In de Amsterdamse wijk Geuzeveld werd vannacht ook geschoten op een pand... waar volgens buurtbewoners een café in zit. Daar was niemand aanwezig.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 Het onbestuurbaar geraakte Chinese ruimtestation Tiangong 1 is door de dampkring van de aarde gekomen, het grootste gedeelte verbranden meteen in de atmosfeer. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie zijn brokstukken van het ruimtestation in de Stille Zuidzee terechtgekomen. Het ruimtelab hing al sinds 2016 stuurloos in de ruimte.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 We're just friends. So don't go. In de diverse hitparades, ook in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown. De single van Emery, samen met Marshmallow, door de uh, single Friends. Ja, we gaan weer naar dat uh, oh zo koude voetbalveld waar het niet echt best gaat met de voor het Sean. Nee, nee, we staan het even nog achter. En ik heb een tijdje zitten denken: waar moet ik dit team nou mee vergelijken? En toen dacht ik: ja, dat is, zijn de raadsfracties van de afgelopen jaar die niet met elkaar communiceerden.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 Godzang voetbal is slecht. En andere goed. Nee, het is natuurlijk. Ik ben ervan overtuigd dat die temperatuur meest Want het is op dat veld natuurlijk zich kuit, want die wind. Kijk, wij hebben hier nog een dikke jas, een hut. En een shalom. Maar die hebben die jongens niet, dus die, die hebben er echt last van. En, en ik denk dat je dan ja, toch wel het spel beïnvloedt. Het was een heel rare kool. En net een koel, maar het ging het achter zoeken. En toen werd het 1-0. voor... Twee weken. Maar daarna is soms het soms wel echt oe, ja, 60, 70 op het Almelo geweest. Maar die laatste paas, die komt het dan weer niet door. Namelijk, nou, dan gaan ze weer terug naar ons al. En, uh, en dan, uh, ja, dan spoort het daar weer. En dan gaat we het heel goed. Ja, zo'n is dat probleem, denk je, in de pauze op te lossen met een iets andere opstelling, bijvoorbeeld. Ja, nou, wie uh, Mieler berg is eruit. Dat is wel opvallend, want het is niet zo gauw in de wissel. ik weet niet wat er mee gewerkt. En daar is voor de paas Paul van de Oort. En, uh, en misschien, nou ja, waarschijnlijk gaat het toch en een verhaaltje doen. En om... Uh, maar geen Paul. er nou, dan wordt er een Paul in de beeld. over de knie het hetzelfde en dat is Zandvoort op dit moment. Dat wil ik niet zeggen, want ze staan natuurlijk dik bovenaan. 11 punten los voor nummer 2. Die speelt vandaag niet. Omdat die tegen de club moet, die er inmiddels al uit is en waar wij van verloren hebben. Dus nou ja, dat betekent dat wij ons geen drie punten af gaan, maar wij de tegenstander wel. Die er al tegen gespeeld hebben. En uh, ja, nee, het is afwacht. Het is gewoon afwacht. Oké, okay, nou we hopen op een uh, wat betere tweede helft.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 If chips En Walk Like an Egyptian. Ja, brengt ons ook meteen bij de evenementagenda van half vier ze Waarschijnlijk heb je daarin wel nieuws over de 30 van Salvoort, albert Walk Like an Egyptian. Uiteraard. Dan kunnen ze uiteraard weer hun best gaan doen. Lekkere wandelen volgende week. Zaterdag in Zandvoort. En zondag natuurlijk de Quieren. Dus weer een mooi sportief weekend volgend weekend hier in Zandvoorts. En hier is Welen.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 Met uh, Outlaw in 1 dat was de nieuwe single van Welen. En daarmee moeten we het gaan doen in Portugal, in Lissabon, Albert uh, Jan.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 naar Gespard Doel is zo bijzonder hoor. Moet ik meteen weer denken aan The Passion. Want dat gaat er ook weer uh, aankomen, Albert-Jan. The Passion 2018 op tv, weet je wel. Met al die uh, muzikale optredens. In de optredens van uh, diverse bekende Nederlanders. Met Norlie Beijer als vertelster. Nou, dat kijk. Vind ik, uh, ja, die heeft een mooie, mooie stem, hè? bekend van het nieuws op uh, het NOS Journaal.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 Die begint om kwart voor elf en duurt tot vier uur. Het meest afwisselende hardloopparcours van Nederland... vind je bij de Runners World Zandvoort -Sikquiren. Kort Kwart voor elf die zondag, www.zandvoortssecquiren.nl Een gigantisch mooi evenement. Runners World Zandvoort Secquiren. Dankjewel albert Jan en ja inderdaad de sportieve schoenen weer. En lekker, lekker wandelen en hardlopen natuurlijk. Volgend weekend hier in Zandvoort een sportief weekend. De Walk of Life, hier is de Duitsfeets. Sanford staat in de teken van de sport, sportief weekend. Met de 30 van Sanford, de omloop van Sanford. En natuurlijk de circuitrun. De Runners World circuitrun. Vandaar dat we de single van de Duitse juist voor je draaiden. Dat was The Walk of Life.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 ...maar ook fantastisch tegenhouden door de keeper. Dus de stand van 1-0 staat er nog in. En uh, laten we hopen dat Sonvoet wat gretiger, fanatieker is... ...om uh, deze wedstrijd gewoon winnend af te sluiten. En als je naar de stand kijkt, zijn ze dat aan elkaar verplicht. Dus uh, we hebben nog een goede 40 minuten om dat... Ja, ze zijn een aantal minuten dus bezig met de tweede helft op dit moment. Hoe is jouw eerste indruk van de tweede helft? Zijn ze wel beter bezig dan tijdens de eerste helft? Gretige. Gretige en betere basis tot nu toe. En, uh, en uh, de persoon zit de tegenstander al tussen, maar dan, dan is het wat wij hadden in de eerste helft. Van ja, de bal raken en dan ging je alle kanten op, half naar de goede persoon. En nu is dat andersom. Samford is uh, ja, fanatieker. En... Uh,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 Nou, doe het bij deze toch eventjes. Dat was Avond, je de single van Poutwijn, de Groot. Ja, wat is juist in de evenementagenda over dat uh, sportieve weekend... van uh, volgend weekend, Albert Jan? Klopt, en ik wou nog even terugkomen op uh, de Zandvoort Run op uh, zondag. Er wordt trouwens nou niet alleen gelopen uh, voor uh, uh, medaille, om het zomaar eens te zeggen...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 die ook aan de start verschijnt. De nummer 3 van het NK uh, 10 kilometer, Mahmet Abdi Ali... is eveneens een grote kans hebben voor het podium. In Zandvoort gaat het vanwege de inkoerante afstand niet om de tijd... maar om de winst. Het 12 kilometer lange parcours is met diverse ondergronden... zoals het circuit, strand en klinkers... erg uitdagend voor de professionele lopers.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 Wishes come true. I say. Just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 En uh, ja, het is afwachten wat er uh, gaat gebeuren. Of die gelijkmaker komt. Of dat het op die 1-0 blijft hangen. Oké, okay, nou nee, zegt: zegt Estrecht. Ja? Dus eerst terug, maar het is helaas geen schijn van wat er altijd is. Normaal dribbelt het je zo 5, 6 man uit. Maar het wil vandaag niet lukken. En dat geldt ook voor Maïs van Berg. Het is. Uh, ja. De zit een, een beetje in. Nou ja, maar, En dan komt er ook geen bal op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 Turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GNB product. Ghetto blues from the red. Dan kunnen we vandaag wel een gevoelstemperatuur van min 10 hebben hier in Zandvoort. Je wordt toch lekker warm hè, van deze muziek, dacht ik wel. Je hoort de Santana en Maria Maria, een goede keuze van uh, onze luisteraar. En we werd alle plezier gedraaid in dit programma Zandvoort op zaterdag.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 Oh,